Weet je wat het beeld voorstelt? Het is een oude Egyptische ambtenaar. Die lieten zich vroeger vaak als schrijver afbeelden. Daarmee wilden ze laten zien dat ze een belangrijke taak hadden. De man zit in zit. En zie je dat hij iets op schoot heeft? Dat is een vel papyrus. Daar schreven de oude Egyptenaren op. Het is een soort voorloper van het papier dat wij nu gebruiken. Het lijkt net alsof hij een pen in zijn rechterhand houdt. Zie je dat? Ze schreven vroeger met een schrijfrietje. Zullen we eens kijken wat de Egyptenaren vroeger allemaal schreven. En vooral hoe hun letters eruit zagen. Want die waren een beetje anders dan onze letters geloof ik. Als je de hoek omgaat, heb je links een soort kamertje. En daar kun je meer te weten komen over het Egyptische schrift. Druk nu op pauze en als je er bent weer op play.